Jobboot met het NOS-journaal. De linkse politicus Alexander van der Bellen wordt de nieuwe president van Oostenrijk. Kort na het bekendmaken van de eerste prognoses gaf zijn tegenstander, FPE-kandidaat Norbert Hover zijn nederlaag toe. Van der Bellen zou ruim 53 van de stemmen hebben gekregen, over 46. Die heeft de nieuwe president inmiddels geluk gewenst en een oproep gedaan aan de bevolking om de eenheid in het land te bewaren. In Oostenrijk werd rekening gehouden met een nek aan nek race het dodental bij de brand in de Amerikaanse stad Oakland is opgelopen tot 24. Volgens de politie zijn er waarschijnlijk 40 mensen om het leven gekomen. De brand brak uit in een voormalige loods die tot atelier was omgebouwd. Het gebouw had geen nooduitgang en ook geen sprinklerinstallatie. De trap naar de eerste verdieping was gemaakt van houten pellets die ervoor zorgden dat de brand snel om zich heen greep. De berging van slachtoffers gaat moeizaam omdat het dak van het gebouw is ingestort. De nominaties Sportman en Sportvrouw van het Jaar zijn bekendgemaakt. Sven Kramer, Tom Dumoulin en Max Verstappen strijden met de Olympische kampioenen Ferry Weertman en Dorian van Rijsselbergen om de eer. Bij de vrouw zijn vijf Olympische kampioenen in de race. Marit Bouwmeester, Elis Lichtlee, Anna van der Breggen, Sharon van Rauwendaal en Sanne Wevers. Daphne Schippers won geen goud, maar is wel genomineerd. Op het sportgala op 21 december worden de winnaars bekendgemaakt. Ajax heeft voor eigen publiek met 2-0 van FC Groningen gewonnen. De doelpunten werden gemaakt door Sanchez en Sijek. Ajax heeft door de zege evenveel punten als Feyenoord. Maar dat blijft koploper door een beter doelsaldo. Feyenoord won overtuigend van Sparta. Het werd in de Kaap 6-1. Willem II tegen FC Twente bleef onbeslist en eindigde in 0-0. FC Utrecht heeft uit bij Ado Den Haag met 2-0 gewonnen. En dan het weer. Vanavond helder en het vriest. In Groningen lokaal mist. Vannacht daalt het kwik naar min 3 tot min 8. Morgen opnieuw zonnig en koud. Het wordt tussen 0, en, eh, in het noord, 0, 0 graden in het noordoosten en 4 graden in het zuiden. Dinsdag meer bewolking. Vanaf woensdag zachter en ook wisselvalliger. Dit was het en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Uh, Burkhard Glatzner of Gleetsner, uh, daar wil ik afweten. Bach dus Johan Christoph en zijn symfonie in C.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 En zo gaan we nog weer verder naar een andere Bach. In dit geval Johan Christian Bach. En van hem gaan wij eh, luisteren naar de symfonie in G Majeur Opus 6 nummer 1. De delen zijn Allegro con Brio, tweede deel Andantino, derde deel Allegro assai. Het wordt uitgevoerd door het Concerto Armonico Budapest onder leiding van Soets, als ik dat goed uitspreek, Johan Christian Bachtus. We'll De eerste uur van deze CFM Klassiek met de Bach-familie er alweer zowat op. En we gaan daar het tweede uur nog even mee door, want we hebben nog meer mooie zaken staan. Um, we gaan het eerste uur afsluiten met een heel kort stukje. Maar ik beloof u dat de schrijver hiervan straks in het tweede uur nog terugkomt. Want anders zou hij een beetje ongelijk uh, ...bedeeld zijn, zullen we maar zeggen. Het gaat in dit geval over... Carl philip Emanuel Bach. En... Uh, ...we gaan van hem een heel kort... ...pianostukje uh, draaien. Het duurt uh, nog ineens twee minuten. En het is een studieobject... ...voor heel veel pianisten. En uh, het heet dan ook Solveggio. En een solveggio, ja, solvegio, uh, moet het zo maar eens te zeggen. Dat is eigenlijk een beetje de muziek leren. Hè? Muziek over akkoorden en dat soort dingen. Nou, daar bestaat dit stuk dus ook eigenlijk hoofdzakelijk uit. Het gaat uh, soms uh, razendsnel. Uh, ik probeer het zelf ook wel eens te spelen. spelen maar uh, de snelheid die deze pianist eruit haalt, dat uh, krijg ik niet meer voor me. Goed, Karl, Philip, Emanuel Bach, dus het solveggio of het solveggio in C mineur. WQ117-2 en het wordt uitgevoerd door de pianist Matthias Veit.